Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanmiddag ging het helemaal mis op Schiphol. Een persoon is in de motor van een KLM-vliegtuig terechtgekomen en overleden. De Maratchaussee doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Dat is nog altijd niet duidelijk. Ook weten we niet of het om een bemanningslid, medewerker van Schiphol of een passagier gaat. Deze luchtvaartverslaggever van NH legt uit waarom vliegtuigmotoren gevaarlijk zijn. ...medewerkers moeten daar ver van wegblijven. Vooral als ze draaien of kunnen worden gestart. En eigenlijk ja, alle vliegtuigmotoren creëren zo'n zuigkracht die erin kunnen slepen. En dat, ja, dat gevaar doet zich wel voor als achter de motor voor. De opzuigzone, ja, en die kan dodelijk zijn. En, en um, er zijn er strenge procedures. Ook passagiers mogen niet in de buurt komen. Um, nou ja, voor zover ik weet is dit nog nooit op Schiphol gebeurd. Inmiddels hangen meerdere vlaggen op Schiphol half stok als eerbetoon aan het slachtoffer. Het Israëlische leger zegt het grensgebied in het zuiden van de Gazastrook helemaal onder controle te hebben. Israël wil zo de wapensmokkel via tunnels uit Egypte tegengaan. Egypte is niet blij met de bezetting en is waarschijnlijk bang voor een toestroom van veel Palestijnen. Israël zegt dat de oorlog nog zeker tot het eind van het jaar zal duren. Het asielzoekerscentrum in Budol gaat op 1 juli toch niet dicht, omdat dat juridisch niet kan. De gemeenteraad wilde sluiting door een aantal geweldsincidenten, waardoor inwoners zich onveilig voelden. De daders waren vooral zogenoemde veilige landers, die weinig kans maken op asiel. Wel zal het aantal bewoners van 1500 worden teruggebracht naar minder dan 1000. En op dit moment staan Olympiakos en Fiorentina klaar voor de aftrap van de Conference League finale. En dat mag dan wel het laagste niveau Europees voetbal zijn. In Athene is de voetbalspanning om te snijden. Ja, uitstekend moet ik zeggen. Ja, is een feest. En iedereen in het land leeft voor deze wedstrijd. Dus uh, wordt spannend. Ja, er wordt op veel voetbalschermen gekeken daar. Het is pas de derde keer dat de Conference League uh, gespeeld wordt. Olympiakos of Fiorentina gaat er vanavond dus met die grote beker vandoor. Het weer dan nog, nog een paar buien. Vooral in het noordoosten. Ook kans op donder, bliksem en hagel. Morgen begint droog met af en toe zon. Later weer buien en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 was terug bij het Tweede Uur, samen met Mick Nes. En we hoorden net uh, het sekspeel van Eroding Europe. Ja, dat is de titel van het uh, nummer. Oké. Okay. En dat was eigenlijk uh, de periode na jouw... Uh, ja. uh, Leg het eens uit, ja. Nou, ik zal ja. uitleggen wat er gebeurde. Uh, ik, volgens mij, want het, het was een beetje in de halve weken, tachtig jaar, misschien ja. iets later daarna nog. 60, nou Ehm... Anyway. Uh, ik had wel weer... Omdat ik die acht sporen die we toen gekocht hadden... Die heb ik nu nog steeds... Dus ik ben Tuurlijke, Eigenlijk ja. doorlopend componeer ik. Hè? Of ja. componeer ik, ja. Rommel ik, eigenlijk zo. ja positief. Ja, ja. En uh, dus had ik weer een hoop uh, nummers. En toen kom ik iemand tegen die zegt... Ah, uh, van de plastic dolls, dacht ik. Een meisje die zegt... nou ah, Ik kom net uit Kiev. Daar hebben wij een uh, Hongaars-Russische... Jongen moet die dingen organiseren in het Oostblok. Toen de ja. feit was het gesloten nog. Oh. Oh. Hij zegt, ja, zo aardige jongen. Um, je moet eens met hem. Uh, ja, dan moet je eens dus contact met hem. Ik zeg, nou, oké, dan krijg je het adres van die jongen. Dus dat moet, die woonde in Budapest. Dat had ik in mijn zak, zeg maar. Ja. Gewoon van, van horen zeggen opgekregen. Op een gegeven moment zit ik in uh, Graz met uh, de neef van Dirk Polak. Want ik woonde bij hem toen. Um, en zijn vrouw is Oostenrijkse. Dus we zitten in Kraats op een kunstfestival. Enfin, ik heb op een gegeven moment tijd over. Ik denk, ik, heb, ik zie dat nummer van die yes, Hongaarse ja. jongens. Ik denk, ik zal maar eens bellen. En ik had er dus zo met die een tape in mijn zak. Hè? Ja. Van, nou, goed. En... Uh, op een gegeven moment kreeg ik mijn de telefoon en hij, hij heel enthousiast en heel makkelijk, terwijl ik er heel moeilijk over dacht. Hij zei, oh kom langs, kom langs. Ik zeg, ja maar hoe dan, weet je, met douane ja, tuurlijk, en dingen ja, ja. en nee, kom, nee, dat, dat is maar. je moet even dit doen en hij <laughs> zei dat is heel makkelijk. Ik denk, ik waag het gewoon, ik ga gewoon naar die grens rijden, ik zie wel, ik ga ja, door. Tuurlijk. Weet je, een boerderpist, ja dan kom ik je halen, bel, bel, ik weet ook helemaal niet meer hoe dat ging met telefonie. Want ja het natuurlijk dat geen nog, nee, nee, nee. Dus ik weet, ik praat het misschien te maar Anyway, ik kom dus aan in het Boedapest uh, Met een oranje Opel kadet. <lacht> van André, van de neef van uh, Dirk. Die mocht ik lenen. Ook zo liever. Nee, mijn man. Zo, weet ja. je. Nou, uh, en ik sta... worden word inderdaad opgehaald door de twee mannen. Twee, het uh, en ene was de manager. En de andere was uh, de Rodi van... Van de band. Ja. De band was er niet. En ik sliep bij de heer Rody. maar we gingen natuurlijk uit en drinken. Het was hartstikke gezellig. En uh, ik vertelde dat ik, dat ik hem eigenlijk belde. omdat ik een demotape had. en hij concerten zou kunnen regelen. in het Oostblok. Dat, dat was mijn ja. ding. Ja. Oh, zegt hij, ja, maar goed. En uh, ik geef hem dus die cassette uiteindelijk. We hebben het hele weekend echt heel leuk gehad. Ik ga terug. Nou, helemaal niks afgesproken. Ik maak het kort. Drie maanden daarna vier maanden, weet ik niet. Belt hij mij op, die uh, Rodi. Hij zegt, Ik moet je horen. Heb je tijd om veertien dagen naar Boedapest te komen? Naar Hongarije? Want, hij zegt... Uh, we hebben hier een band. Die is aardig bekend. Alternatieve band. Maar die zanger, die is weg. Weet ik niet meer de reden. Dus, uh, en zij hadden contractuele verplichtingen in het land... om die concerten te doen. Ja. Ik zeg, ja, hou, hou. Wat... Wat spelen we? Wat gaan we dan nou spelen? Hij zegt: maak je niet druk. De band heeft al die nummers van die cassette ingestudeerd. Nee, zegt... Die gaat Ja. ja. <laughs> Hij zegt: ik betaal je verblijf hier ja, ja. en ik betaal je ticket. Uh, dus heb je tijd en zin. En ik ja. denk. Oh. Weet je, dat is, is zo'n lot uit de loterij. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, dat ja. zei ik hem natuurlijk niet zo nee. direct door de telefoon. Ik zeg nou, ik zal even kijken of ik kan. Dan moest ik, ja. <laughs> ja, maar ja, ik had ja. het al in mijn hoofd meteen. Wauw, ik ga. Tuurlijk, ja, wat, wat er wat ook gebeurt, gebeurt ik ga. Ja. Dus inderdaad, zo is dat gekomen. En, zei, ja, en toen, Hij had ook nog gezegd. Nou, als je nou iets eerder komt. Dan kunnen jullie ook misschien nog wat nieuwe. Wat, wat aan dingen werken. Want, dat zei hij ook. De band zat op een doodspoor. Okay, dus ze hadden ja. geen ja. eigen... Die zanger was er ja. misschien. Trok hij de kar vroeger, oh, ja. dat weet ik niet. Ja. Maar ik zeg, nou, dus ik daar naartoe. En, uh, en hebben we die tour gemaakt door Hongarije, klein toertje hoor, misschien, uh, ik, weet niet, ik, kan wel, ik weet niet meer hoeveel is. Maar, uh, maar waren jullie gelijk succesvol? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ze, in het alternatieve circuit waren ze al succesvol met die mensen. Ze hadden één oh, okay. opeen ja. hiervoor mm -hmm. gemaakt. En. Uh, dus eigenlijk, ja. We hebben het nou over de groep Sex Appeal, ja. Ja, okay. ja. En ik, het verschil is, hij is uh, de eerste LP is natuurlijk in door hongaars. In Hongaars, ja. gezongen. Ja. Ik heb dat natuurlijk, uh, zij hebben Eens, die nummers hier. Ja. Dus ik zong Engels. Dus dat ja. hebben ze. We gingen nu in het Engels. Daar ja. moest het publiek wel aan wennen. Ja. Er stond er op een gegeven moment een buitenlander stond daar te spelen. Ja. En, okay. uh, maar ja, dus dat is daar ook heel raar. Nou, weet je wat je dat merkt, dik? Dan sta je op het podium. Je bent net nieuw. Je staat op het podium. Maar dan gaan ze dus uh, roepen uit de zaal voor oude nummers. Ja. Dus ja. je hebt net een nummer gespeeld. Ja. En dan, ze, dan zeggen ze... Dan roepen ze het publiek van ik wil dat nummer van die eerste LP, die ja, ik natuurlijk, natuurlijk ja. niet kan zingen. Nee, nee. Weet nee. je, dat dus, uh, ja. ja, is zo grappig. Ja, ja. En jullie hebben het niet hertaald naar het Engels? Uh, nee, ik heb wel eens gezegd, jongens, moet ik niet een keer dus, dat je me fonetisch uitlegt hoe dat is dat we zo'n nummer spelen? Dat je het kunt doen, Absoluut ja, ja. niet. Nee. En uh, ja. moet ik je zeggen, geen, geen Hongaars, jij mag niet Hongaars nee, nee. zijn. Dus, nee. Tussendoor gaan we de sugar cubes uh, draaien, hè? Oh, doe je dat? Ja, leuk. Yeah? Want yeah. dat heeft ook met dat seksappeal oh. te maken. Nee, yeah? Ja? Oké, okay, mooi. Nee. Want op een gegeven moment, ik weet het niet meer. Waar, zaten we bij Warner Music? Oké. Okay. Ook. Uh, we hebben een contract getekend in Cannes, waar we speelden met, uh, met die band. En uh, toen kregen we dus aangeboden een tour door uh, Europa. Ja, Duitsland, België. Uh, Oostenrijk geloof ik, een uh, aantal landen, met de Schuko Cubes. Ja, okay. Dus wij speelden in het voorprogramma van hun en we reisden samen ja. in bussen, slaapbussen. En uh, dat was eigenlijk de laatste live uh, met de Schuko Cubes dat Björk deed. Daarna is ze ermee gestopt, dus, uh, okay. maar dat was enorm, dat was heel leuk. Had je ook veel contact met toen? Met, met, met, met die mensen van, van de ja, ja. ja, met die drummer en met die gitarist. Met haar niet zo. Wel een beetje, ja, een beetje meer oppervlakkig. Uh, ik geloof dat zij uh, misschien toen al een beetje had van, ik, ik heb er genoeg van van die, van die band. Ze wil. En dat weet ik. Ik ja. dat, dat vul ik zelf in. Uh. Ik weet wel, volgens mij, er zat nog een dame bij en die was gewoon een beetje ziek. Volgens mij was ze zwanger of die ja, ja. moest het rustig aandoen. Dus daar nou, goed. Anyway, en we zijn leuk. met de jongens heel goed contact. En we zijn ze later in Amerika ook nog tegengekomen. We zijn ook naar Amerika geweest met tournee met SexPiano. niet gebleven. Nou, nee, ik ging heen en weer. Dat was het idee. Want er was ook niet zo makkelijk een slaapplek te vinden. Later wel had ik een eigen ruimte een beetje. Maar hij logeerde heel veel bij die. Hij is inmiddels dit jaar overleden. die Rody. Daar heb ik zo over lol mee gehad en echt met zijn zuster ook. Ja. Nou ja, jullie gingen door met platen maken. Uiteindelijk toch? Ja, we hebben drie LP's gemaakt. Drie LP's. is een LP. Ja. Lief me your ears, deze. Dat was ja. de eerste. En het leuke van deze, die hebben we in. Op een gegeven moment ging je. Oh ja, dan moet ik je erbij vertellen. Want wat krijg je nou, jongens? Love, jealousy heet Is deze LP. En die is in verschillende studies opgenomen. Want wat we wel. Beze Kijk, ik had aan de, de voorin geld, Had je niks. Nee. In het Westen. Nee, dat is waar. Ja. Dus ik had ja. er niks aan. Ja, daar nee. wel. Ja. Maar. En zo was het. Als we in Estonia speelden. Dan kregen we roebels. Ja, Daar ja. heeft niemand wat aan. Nee. Dus wat ging je dan vragen? Van nou, uh, boek maar studiotijd. Ja, dus we kwamen in verschillende studiootjes steeds. En dan gingen ja. we je stukjes ja. opnemen. Van nummers die we live een beetje cool van hadden. Ja. En, weer, en samen meer. En ja. Dus dat was hartstikke leuk. Zeker leuk, ja. ja. Maar overal maakten jullie uh, opnames. Ja. Namen jullie mee. En toen kwam er een plaat ja. weer. Ja. Hoe kwam dat dan? Uh, ja, weet ik niet, Ik. Op een gegeven moment, ja, je hebt een manager die zegt... Uh, die zoekt een uh, platenlabel. Ja. Ja. Dat was wel, waren toen echt een manager. Dat scheelt ja, dat, uh, dat scheelt. Dat scheelt ja. je. Dus okay. je, jij ja. bent ja. gewoon... Je, maak jij nou maar muziek, ik regel ja. de rest. Ja. En ja. ja, dat is, en, uh, ja. Nou, dat is gewoon... Uh, ja, dat... Uh, George Peter, nou, ik heb echt hele mooie herinneringen aan... Wat, wat een goede gozer was dat, ja. Okay. Maar je nou, ging ging later naar... toe ging het ook wel leuk. Want dan gaat hij, gaat op een gegeven moment valt het ijzeren gordijn. En dan dat soort jongens worden. Dan op een gegeven moment. Zeg maar directeur van IMI Want IMI oh. hebt daar iemand nodig. Ja, ja. En even dat die Engels spreekt weet je. Oh ja. hij spreekt Russisch ook. Oh nou, weet je. Dus uh... Ja. <laughs> Okay. Ja, dan wordt het anders. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, dan kwam ja. je met Appeal, met een Hongaarse band in Amerika? Kijk, denk. dit is allemaal in Europa opgenomen, of in, ja. de, in Rusland, in de Oostblok ja. Allemaal die studio's. Mm -hmm. dus op een gegeven moment, die jongens wilden eigenlijk ja, betere spullen. Be betere. Dus die wilden betere producers hebben, ja. of zo, die, die plaat. Mm -hmm. Nou, dan kwam je, en er was uh, een producer die heette Butch Wiek. Die was er zogenaamd van de Hongaarse afkomst. Dus gingen ze daar achteraan. Dan vonden ze de muziek die die man maakte mooi. Ik ben het even kwijt hoor jongens. Ja, maar ja. best wel in de tijd. In de negenten jaren had hij wel... But Fick, die is ja. toch van uh, Nirvana? Nou, precies. Zoiets. Oh, Oké, okay, nou. Nou, goed. Ja, ja, maar ik heb die man nooit gezien. Want nee. de belde ze, die manager ja. belde ja. hem dan. In, nou, goed. En zegt, ja. nou uh, oh, goed idee. Ik kan niet, maar hij kan wel. Mijn collega kan wel. Oh, nou dat was een en meneer Andersson. Die dat dan voor ons gingen. Yeah. En dat was, dus ze hadden wel geld genoeg om die hele band naar Amerika te sturen. En dan... Uh, is op In in uh, yeah. yeah. yeah. Madison. Uh, Square Garden. Nee, nee, nee. Yeah. Die stad. Madison. Oh, Madison. Yeah. Ja. Dat ligt er boven Chicago. En daar hadden ze, had de, die Butch zijn eigen studio. Daar mochten we dan komen en dan mochten we nieuw materiaal uh, spelen. Yeah. En toen werd het echt in studio. Dat is de tweede LP van die mm -hmm. Sex Appeal. En de derde LP ook misschien. Dus terug naar je carrière. Zeg maar. Na ja. uh, nou, okay. ja. Sex Appeal? Nou oké, het Seks Appeal dat heeft tot 2006 zeg maar. Dat was het laatste. Nou, toch was zo lang. Ja, ja wel. Okay. En ook, uh, ja, we hebben, ik, ik weet niet meer hoeveel. We hebben enorm veel opgetreden. Of, ach, enorm veel. We hebben veel opgetreden, goed. Op een gegeven moment, in de tussen, want die ging heen en weer hè, naar ja. Amsterdam. En dan uh, natuurlijk met, met uh, Dirk. Is al, uh, ik heb altijd contact gehaald met Dirk. En omdat ik ook met zijn neef, heel veel wandelde ook met zijn neef, André. En Dirk zegt van. Uh, uh, zullen we een LP maken? En dat is die. Oh. Uh, welke is dat nog? Hoor? Ja, nummer 10, een Rectorset. Ja, ja, ja, de. Rectorset is volgens mij het Amerikaanse Meccano. En uh, toen zijn we in een... Oh ja, Theo van Gogh, dat vertelt hij eigenlijk al. Ik ga het niet herhalen, maar... Die, die, uh, die zat ook achter Dirk aan, achter zijn broek aan. Ik vond het ook dat hij weer dingen moest gaan doen. Uh, en uh, kwam ik met wat ideeën. En eigenlijk, Dirk en ik kunnen heel makkelijk muzikaal werken. Weet je, ik bemoei me helemaal niet met zijn uh, melodieën, wat hij nee. doet op de zang... En uh, hij geeft als een producer zijnde, want het is gewoon een vervolg op dat Lieve Mieers met Dirk te werken. Ja. Weet je, daar staat we ook met dingen van: hoe oh, moet ik dat oplossen? Weet je, want daar is het net even niet zo spannend. Nou, dan gaan we dit, dan komt Dirk. Weet je die hmm. hebt een enorm batterij oplossingen voor dat soort, dat soort dingen. Heel, zeker, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, vind ik ja, heel knap. Zeker. Je begint gewoon en hij vult het enorm goed aan. Zodoende die, is die uh, LP gekomen, die Set. En dan gaan we nu het taboe d'esprit. Ja. Oké, okay. uit 1997 alweer. De meeste terre Het interdit Zerré pas Je joue du piano du pop. D'une avalanche chromatique Il existe des registres Qui aiment bien la mélancolie Chanson dans une utilisée pour les cas exigènes, se traduit en écran. En toen ben je met mecano ook gaan toeren. Ja. Nee? Alleen de plaat gemaakt. Alleen de LP gemaakt, ja. Okay. Ja. En uh, nee, daar hebben we helemaal niks meer mee gedaan. Maar je bent laatst nog uh, in Griekenland geweest met Ja, dus ja. op een ja. gegeven moment, dan praat je weer ja. over zeker tien jaar, zit een ja. gat tussen. Hè? Ja. Waar uh, eigenlijk, ja, nou, daar niks mee met die OP gedaan hebben, nooit een nummer ervan gespeeld. En op een gegeven moment had Dirk weer, uh, hij is in, naar Griekenland geweest. En hij had op een gegeven moment de vraag gekregen om weer op te treden. Ja, hij is helemaal lyrisch over Griekenland, inderdaad. Ja, te gewoon ook een oh, tijd. Het is ook oh, zo leuk okay. om met hem daar te zijn. Het ja? geweldig hij achter. kent ook iedereen, ja. Niet, ja. Ja. <laughs> ja? En Griekenland, dat centrum is heel klein, hè. of klein. Dat, het gebeurt ja. allemaal, al de activiteiten okay. in een beperkt gebied. Ja. In een soort centrumtje. daar Daarbuiten <laughs> kom je gewoon niet. Ja, nee, nee. Uit spreken. En daar kent hij dan weer iedereen. Nou, de cafeetjes. En mensen. Uh, hij heeft er ook geëxposeerd. Mensen geven hem daar ook de ruimte om dat te kunnen doen. Het is uh, eigenlijk een, een, een beetje alsof je een beetje terugkomt in de tachtige jaren. Oh, uh, oké. Okay. Uh, ja. Ja. Dat gevoel ja. is het. Ja. Ja. Kijk, heb. Ook Dirk en ook mij verbaast dat op een gegeven moment dat. publiek daar is. Wat volgens mij bij ons een beetje verdwenen is. Weet je, ik, ik, althans, ik, het gothic-achtige publiek. of die ja, darkwave-achtige ja. mensen. Mm -hmm. die dat mooi vindt. Ik, ik ken dat niet hier in Nederland. Ja, maar Dirk is ja. toch geen. Uh... Nee, nee, dat is hij ook niet. Maar nee. die mensen. Ik heb, er, ik heb het zelf meegemaakt. We staan op een festival te spelen. de helft van die zaal kent die tekst uit zijn hoofd. Zo ze ja. staat er gewoon mee te zingen, echt. Ja. Dus dan denk je, waar komt dat vandaan, ik, die interesse in? Uh... Ja, ja. ja, nou ja, dat heeft Meccano gedaan in Griekenland en ja. in Frankrijk. In Frankrijk heb je dat ook, ja. ja, ja dat is en ook. Zuid maar in Zuid-Amerika, ja. in Sao Paulo schijnt ja, dat ook. dat je ook. daar echt genodigd wordt. Ja, gek, ja. Ja. ja. Omdat die mensen weten dat er publiek ja. voor is. Ja. En, dat, en ik heb het zelf in Israël ook, hoor. Ja? In televisie stonden ja, we daar ja, te spelen. Ik was weer verbaasd. Ja. Hey, hier ook al iedereen die dat ja. meezingt. Dus dat heeft, heeft wel invloed gehad. Uh. Ja. Nou ja. Ja? Misschien in Nederland ondergewaardeerd. Of te nee, weinig, dat denk ik niet. Te weinig aandacht gekregen. Zo voel nou, je het zelf niet? Nee, zo voel ik het zelf niet. Nee. Ik denk, ik denk uh, ja, weet je, de, de muziekwereld de, de rolt verder. Ja. Gewoon, en op een gegeven moment... Uh, ja. Is het misschien even over en dan krijg je weer een ja, revival na tien jaar. Ja. Dan krijg je misschien even weer niks dan weer een revival. Ja. Het, het, is wel, het komt wel heen, het gaat een beetje heen en weer. Maar ik kan nou niet echt. Nou, in mijn persoonlijk omgeving, dat ik, dat ik nou een publiek heb. die dat soort mensen zijn als die ik zie in Griekenland. Ja, Oké, okay. ja. Alleraardigste mensen, maar het verbaast me gewoon: dat hebben we hier niet. Nee. Altijd, ik weet het niet. En jij zou het moeten weten? Ja. Ja, ja. ja toch? Ja. ja. ja. Oké. Okay. We gaan het hebben over uh, Holger Sukai. En nou, we gaan even luisteren ja. naar Persian Love. Ik zoek die. Voor or wilde ik haar Ja. Dat is ook een van jou. Ja, zeker. Ook zeker. Ja. zijn persoon, alles wat hij doet. Uh, eigenlijk ook weer dat wat ik ook heel veel deed met uh, het werken met die banden. Ja. Nou, dat is nog steeds. En uh, dat doet hij natuurlijk als geen ander. Ja. We stonden net in de keuken al even te klitsen erover. Hoe hij dan... Er, nu, dat is wel leuk hoor, van deze tijd. Dat je dat kan zien op uh, YouTube. Hoe die zijn er, allemaal, ja. Ja, ja, ja zijn ja, er ja, toch klap, weer ja. televisieploegen langs geweest. Weet je, ook ja. vanuit. En dat verschijnt. Nou, en hoe hij werkt. Ik vind het prachtig. Ja, nou, bijna geniaal. Maar ja, hij heeft ook gestudeerd bij, bij Stockhausen. Ja. Dus de, ja. de bekende klassieke componist. En toen heeft hij gespeeld in Cannes. Een bekende Duitse rock rockband Ja, was best wel groot ook. En toen is hij zelf begonnen. En het mooie... Ja, misschien draaf ik een beetje nee, door. Nee, gaan we door. Maar, maar. Hij, hij, hij gebruikte radioopnames. En dan nam die uh, korte golfradio nam die dingen uit nou, Perzië of uit uh, uh, uh, Mongolië of waar dan ook. Haalde hij muziek of geluiden of teksten haalde die op... en die gebruikte die weer in zijn eigen muziek. Oké. Okay. En nou ja... we hebben met andere gasten... wel eens een discussie gehad over wereldmuziek. Wat, wereldmuziek, ja. wat ja. is wereldmuziek, ja. Wat is wereldmuziek? Nou, dat is een marketingterm... in ogen van sommige mensen... van ja, alles wat buiten Europa... in de Europese blik valt... dat is wereldmuziek. Mm -hmm. Maar dit is pas echt wereldmuziek. het ja. Tsukai pakt... stukken uit Vietnam... pakt klassieke... Europese muziek... pakt moderne... Ja, ja. progrok-elementen... Ja. en voegt dat bij elkaar... En het klinkt... Ja. Heel bijzonder. Geweldig. Ja. Daar wil ik nog wel iets over zeggen. Over dat, uh, zeker voor mensen die wat jonger zijn... die iets te luisteren en die denken... ja, maar... wat hij gedaan heeft, was niet makkelijk. Dus band, op een bandrecorder dingen zink leggen... die niet zink zijn. Dat is zeker moeilijk, ja. Hè? Dat is, uh, kijk, tegenwoordig is het een fluitje van een cent. Die ja. jongens met die sampletjes en alles. En ja. met... Uh, je, even, even, meer sporen even, de schuiven, de ja, even klopt, schuiven. En ja, het is, ja. je kan zelfs het programma uh, uh, pakken die dan de, de beats op elkaar legt. Ja, klopt, als jij ja, een beetje scheest. Ja, dat ja, dat ja, deed hij ja, allemaal met ja. banden met de hand. Hij moest ook. Oh, dat ja? zie je ook. Met een, een band afremmen een beetje. Omdat hij te snel. Oh, oh, ja, weet ja, je, dan ging hij ja. te snel. Ja. En, uh, misschien had hij ook wel een, een, een motor erop die je, die je kon corrigeren. Ja, dat zal ook maar, wel. Dat is gewoon, ja, ja. Daarom is ja. het, vind ik het ook zo mooi, dat je die niet het perfecte hoort. Oké. Okay. Want je, je hebt het ook tegenwoordig hoor. Uh, als je een moderne opname maakt... en het lukt je even niet... en je drukt op uh, quantize, dan zet hij ja. alles goed. Is, eigenlijk is het weg. De, ja. de, niet, niet altijd, maar toch... is het beter om uh, die foutjes... een beetje te laten staan. Ja, maar dan heb dat je het ook te perfect wordt. Je hebt ook weer een functie van ben je humanizen. Gaat u niet ten aanzetten? Ja. Ja. ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja, ja. Maar goed, dat is, uh, daarom vind ik het ook zo charmant. Ja. Maar wat vorige week en, ook je Die zegt: Nou, ik blijf, ik, ik blijf bij het analoge. Ja. Al die digitale apparatuur, dat, ja, dat vind ik maar niks, inderdaad. Nee. Nee. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Dat, is, dat is spannend. Maar jij doet alles digitaal wel. Ja, dat denk ja. ik wel. Het enige wat ik altijd wens te doen, maar nooit tijd voor is. dat ik heb nog nooit zo'n mooie bas gitaargeluid gehoord uit een Revox. Dus je neemt je basgitaar op in een Revox. Yeah. En het lijkt wel of je er wat mee doet. Oh, oké. Okay. Ja, het zal wel oh, een bad. frequentie weer. Ja, ja. Mee, ja. Dus, dat, ja, dat moet je nog eens uitzoeken. Dat ga ik nog eens uitzoeken. Maar je zit nog steeds op je Revox. Die heb ik nog wel, ja. Sorry. ja? ja. <laughs> ja ik heb een probleem alleen met de vuurmeters. Die blijven in boeken. Oh, okay. uh, maar ja. voor opnames, Kijk, het gebruik Echt? van digitale middelen, maar het, ja. het opnemen zelf, ook digitaal of analoog? Nee, digitaal. Ook digitaal. Ja, ja? Het is gewoon je bent uh, geen purist. Nee, nee, nee. Kijk, het is zo makkelijk om ideeën erop te zetten. Knallen even. Dus, nee, dat, het werkt gewoon veel makkelijker. Maar hij misschien als je zegt van... Oké, okay, je hebt nu een demo gemaakt. We gaan de studio in. Dan is het misschien leuk. Vind ik het leuker. En dat uh, doe ik met de stakbouwer ook wel. Om dan te, voor te kiezen dat je het live inspeelt. Ja. Zo min mogelijk daar rommelt dan... Ja. Weet je, dan hou je het mooi. Nou ja, dan krijg je ook een ander gevoel. Ja. En dat is een mooi bruggetje naar je volgende project, Stak Babber. <middels> <middels> Feel the earth between my feet Elizabeth knows As she watched her black off me From Asia From Asia Comes home Yellow yeah, yeah, rock room Listen that now As she watched her black off Kun je daar wat meer over zeggen? Je, je, je treedt nog veel op, begreep ik. Ja, we treden regelmatig mee op. We maken ook platen. Uh, we hebben twee platen gemaakt. Okay. Uh, maar het is een Nederlandse band wel. Het is een Nederlandse band, hè, als je een jongens. Een Amsterdamse band. Ja, ja, ja. Eigenlijk ja. ken ik uh, uit de televisiewereld de gitarist. Die zit ook is ook geluidsman geweest. Hij ah, is hij nog. Nou ja. En zodoende zijn we bij elkaar gekomen hij heeft ideeën, ook opnameapparatuur. Veel microfoons hebben we, um, ja allemaal ook voor ons werk die dingen weet je, ja. opnameapparatuur. Dus we gaan helemaal los met ideetjes. En wat we eigenlijk zo waar hij heeft heel veel ideeën, dan pingpongen we ook echt via de computer oké. Okay, je zit niet bij elkaar. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uiteindelijk wel. Aan het ja, einde een beetje, maar aanvankelijk niet. Dat, dat hoor je ook steeds vaker. Ja. He? Dat het toch wel aparte muziek. Uh, nou, die gemaakt wordt ja. en dan een uh, beetje de pingpongen. Ja. ja. Je hebt je eigen tijd natuurlijk. Hè, want, uh, dat is waar, ja. Je hoeft niet af te spreken. En, uh, dus zo, dat werkt ja, goed. Maar volgens mij is dat ook iets van deze tijd. Dat, uh, ik denk het wel. Uh, je kan geen geld meer verdienen met uh, uh, muziek. Dus je moet ja. veel beentjes hebben. Ja. Dus die agenda's op elkaar afstemmen... is steeds moeilijker. Dat ja. is ook graag, ja. inderdaad. Of veel optreden. Ja. ja, maar dat moet je ook afstemmen. Ja. Dan moet je wel afstemmen, ja. ja. ja. ja. Maar ja, met optreden is misschien nog wel iets te verdienen. Ik ja. weet niet, met, nou, met maar... platen? Ik ja. Nou, ik geloof het niet zo, hoor. Nee. nee. nee. nee. nee. Geen Spotify, nee? 1 cent per... Uh... Nee, 0,03 dacht ik. 0,03, ja. Dat ja. Per minuut, alweer. Per minuut, oh. ook nog eens. Ja, niet... Uh, oh. niet uh... Ja, okay ja, zoiets. Nee, dat is... Uh... Daar moet je niet rijk van. Nee, nee, is, ja, rijk nee van. dan moet je echt miljoenen Maar kijk, een ja, beetje, je. ik heb ook uh, dat al heel lang vaarwel gezegd. Ik maak wel commerciële nummers. Mm -hmm. Maar ik ga er niet voor zitten om het commercieel te maken. Zeg maar. nee, okay. ik doe, nee, ik doe het gewoon uh, wat in me ah. opkomt. Nou, je laatste cd heet Disco. Ja, dat is wel... commercieel je hebt Nee, maar... De, de, de, kijk, zit je een beetje te plagen hè? Ja, <laughs> want je, je, je maakt een vergissing in de C of een K. Ja, dat weet ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, of zo? Nou, dit is met een K. Dit gaat ja. over eigenlijk... Dat heb ik met Stakma ook. Ik uh, schrijf wel uh, teksten uit een bepaald... Uh, mijn belangstelling is voor, zeg maar, de, de onderzoekers... Naar de Zuid- en de Noordpool. ten tijde dat er nog geen radiocontact bestond. Okay. Dus zeg maar begin. Uh, nou, iets voor 1915 of, zo, of 1920. Buis woon je er, denk ik? Nee, terug. Maar niet meer, niet meer nee. toen ze. Uh, nee. uh, nou ja, dat is. Ik vind dat. Daar dat ik, heb ik een heleboel boeken van. En dan lees ik al die uh, reisverhalen. Mm -hmm. Maar ja, waar, waar komt die fascinatie vandaan dan voor? Nou, uh, polreizen. Kijk, mijn vader is geboren in 1912. Uh, dus bijna de, de uh, dezelfde tijd hebben ze de Zuidpool voor die is bereikt. En uh, uh, ik was altijd een beetje gefascineerd van hoe de kleuren waren toen de tijd van de gebeurtenissen die ja oké okay, zwart-wit had je hè, natuurlijk maar ook de, van hoe zou dat hoe zouden zoeken verhalen als dat iemand iets ontdekt had overgekomen zijn op op uh, ja bijvoorbeeld hier hij was geboren in Haarlem in Haarlem ja hoe zou dat nou uh, overgekomen zijn ja dat vond ik gewoon heel spannend en uh, dat was meer mijn in, in, insteek om uh, heel veel te lezen over uh, dat soort tijden, ook ja, omdat mijn vader ja. technisch was... in de luchtvaart zat, vond ik dat ook allemaal... paklijsten, ja, ik heb ja. altijd geïnteresseerd in paklijsten. <laughs> ja, dat vind ja. ik heerlijk om te lezen. Cool. Ja? Zoveel kilogram suiker neem je mee. Ja, maar echt, ja en dat, je, kan je, je kan je hart... Uh... Ja, dat kan je niet meer voorstellen. Hè. Ja, wat ja. leuk. Ja. Bij, ja, van die uh, ontdekkingen, natuurlijk ook scheepvaart, hè, natuurlijk over het algemeen. Ja. Maar ik vond dit heel spannend. We moesten zeggen, we blijven weg, we kunnen niet terug. We nee. laten ons invriezen... Ja. Uh, in het pakijs. Ja. Wat Dag. hebben we nodig? Ja, daar nou, moet je goed over nadenken. Ja, moet ja. je heel goed over ja. nadenken. En, uh, dus daar, en dat gebruik je? Dat gebruik ik. Ook de problemen die er komen. Mm -hmm. uh, als je lang uh, met een groep uh, mannen in dit geval zit, wat er dan allemaal zo ook kan gebeuren. Ja. Uh, dat, dat fascineert me om daar een tekst in te schrijven. ook ja. Bijvoorbeeld verdriet, wat ze daar meemaken, of uh, de dood. En weet je wat het fijne is? Er zit geen ruis op de lijn. Want er is niks dan ijs om je heen. Kijk, hier, als je hier de dood. dan zit er al enorm veel omheen. Uh, je moeder is dichtbij, je kinderen zijn dichtbij. Dat heb je daar niet. Dat is het weg. Ja, dat is waar. Ja. Nou, dat fascineert me gewoon. Een ijsbeer ja. misschien, maar dan heb ja. je het wel gehad. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed, ook, da ook daar kan je, uh, ja. moet je dan mee dealen. Nou, dus... Maar wat heeft het te maken met de K van Disco? Dat is een eiland in Groenland. Oh, oké, okay. nou, dat wist ik niet. Ja, veel. Dat ja. Ah, Het is een eiland ja. in Groenland. Ja. Ja. En uh, daar uh, was eigenlijk de laatste uh, makkelijk te bereiken plek. Wilde hij naar Noord gaan om okay. vers water en eten ja, ja. te halen. En vandaar trok ze ja. dan weer verder naar het onbekende. Oh, wat leuk, ja. Noord-Canada. Ja. Uh, ja, dat was onontdekt. Ze wist er, geen eens wat, wat, nee. wat, er, wat er zou zijn. Nee, nee, nee. Ja. Heb je zelf uh, dat soort reizen ondernomen? Nee, maar dat nooit. soort orde. Nee. Wil je dat nog? Uh, nee, ik ben te oud, denk ik. Nee. Ja. Nee, ja. wil je dat nog op de manier zoals zij dat doen? Nou, ja, op die manier zoals zij dat doen, dat, dat kan bijna niet natuurlijk. Nee. Je hebt moderne hulpmiddelen, maar je kan wel die... Ja. die plekken bereiken, denk ik. Op een andere manier. Op een maar. andere manier, ja. ja. Maar ik zeg het ook niet voor niks. Ik vond het leuk. Ten tijde dat er nog geen radiocontact was. Ja, je echt, okay. ja, dat je ja, echt ja. in het isolement zat. Ja, dat dat kan je nu bellen je, even ja. en dan kom je ze ja. hier wel halen, weet je. Ja. Dus ja. Die, die spanning, die had je. Dat is waar, ja. Dat vind ik eigenlijk zo mooi. Hetzelfde als je nu naar de maan zou gaan, denk ik. Dan krijg je, ja nee, dan is er ook al. Of naar Mars. Of naar ja. Mars, weet je. Ja. Ja. Dan kom je ook niet terug. Nee, nee. nee. Die, die... Ja, dat vind ik heerlijk. Om, te om daarover te fantaseren ook? Nou ja, en over te... Ja... Ik vind het heel goed Want hoe om, om gebruik te gebruiken je in een tekst. Ja, maar hoe gebruik je dat dan? Die, die eenzaamheid? Of ja. eh, angst voor de dood? of De uitzichtloosheid is, ja, van ja. je... Ja. Maar goed. Dus dat, is, dat doe ik dan met Stakwabber. En ja. dat doe ik eigenlijk ook met mijn eigen... Met je eigen... Met je eigen... eigen, eigen en uh, ja, dingen die ik kan voel, die me raken, die kan ik daar niet kwijt. Ja. Dus maar je, hebt net je kan er niet van leven eigenlijk, van de muziek. Voor wie maak je dan muziek ook? Nee, uh, dit is echt voor, me, nee. voor mezelf. Toch wel voor mezelf, ja. Ja. ja. ja. Of als ik met Dirk werk ook met de, ja, doe ik het voor ons allebei gewoon. Natuurlijk. Ja, maar ja. ik ja. heb er weer, kijk, dat, uh, om iets commercieel succesvol te maken, dat doen we... Uh, dat, dat is weg. Nee. nee, dat denk ik niet bijna ook als je iets nee, maakt van... Nee, dat kan me ook voorstellen. Nee. Ja, ja. Waar ben je trots op? Um, eigenlijk ben ik trots op het gevoel wat ik heb, dat als we nu met Mekano weer spelen, die broederschap, Ja. Die, ja, dat ja. merk ik niet op werk of zo, die, maar dit... Nee dat heerlijke gevoel met, met een paar kameraden en muziek dan maken, uh, ja. muziek maken. dat hele proces, zelfs mijn koffertje opruimen, weet je, aan het eind mm -hmm. Of de snoertjes oprollen, daar geniet ik van eigenlijk. Dat heerlijke. Ja. ja. Ja. Niet bewust als ik ermee bezig nee, ben. Nee, natuurlijk maar, maar ik denk, ja. oh jongen, dat is weer oh. nou, kom ik zo. Dat is een soort trots gevoel nu ook dat Dirk dit weer mogelijk maakt met Meccano. En ja. dat, het, dat ik dit kan doen. Ja. Ja. Maar Dirk is heel nerveus voor optredens. Jij ja. hebt dat niet zo? Uh. Dirk heeft heel veel spanning. Nee. Heb jij dat? Nee. Nee. nee. Ik weet wel wat je bedoelt. Ja. Kan hij, uh, het is ook heel eng als je bijvoorbeeld zoals in Griekenland staat je doet, er is nog niemand in die zaal want de deur moet dicht blijven vanwege de airco weet je ja. dus je hebt geen idee of, of er mensen wel of die mensen wel komen ja. terwijl jij ja. met uh, zit zo'n jongen die zegt, ja, uh, met drie minuten gaan we op hè ja. En dan kijkt Dirk dan die zaal in, die wordt. Ik zie niemand staan, weet je? Nou, nee. ja, ja. Dat is paniek. Ja. Dat stelt dat er niemand staat, weet je, ja. als je ja. er bent. Ja. Ja. Ja. Maar ja. jij hebt geen pijn in je buik uh, van tevoren. Uh, nee, nee. nee, nee. Het is weer, je met... weet ook dat je met een, nou ja, een ja. goed gezelschap uh, ja, heel opgaat. Goed gezelschap. Ja, gezelschap. Zeker, zeker. Dus aan musicaliteit zal het niet liggen wat er gebeurt. Nee. Maar, nee. Uh, ja. Ja. Ja. Met welk nummer gaan we afronden? Welke? Okay, uh, Helmets, Japan, Satoshi, of YMO, uh, Imo. Ja, Yellow Magic Orchestra. Oh, ja, okay. ja yeah. Dat, yeah. Uh, dat is toch wel, um, ja, die heb ik, zeg maar, mijn hele leven een beetje gevolgd. En dat vind ik toch wel iets heel bijzonders. Yellow Magic Orchestra? Yellow Magic Orchestra, yeah? ja. Met Ryuchi Sakamoto, die natuurlijk, ja. uh, die kennen jullie wel ja. met je net overleden. Ja, net overleden. Nu is uh, Takeshi, de drummer is ook net overleden. Yokohiro Takahashi. Ja, Takahashi, sorry. Ja. En uh, nu heb je alleen nog over. Ja. De bassist, de oudste. Hij is ook de oudste van de stel. En ja, uh, nou, ze hebben een aantal... Het nummer wat ik hier heb uh, verteld, vind ik prachtig eigenlijk. Ja. Tomo Shibi. Het. Ja, ja, okay. Okay. Tomo Shibi. Ja. Tomo Shibi. Maar ik vind het wel leuk. Yellow Magic Orchestra. Ja. Maar, zij zijn toch ook. Eigenlijk ook schatplichtig aan krachtwerk. Ja, maar dat moet je zo niet zien. Nee? Nee, dat denk ik niet. Nou, ik ben benieuwd wat jij dan. Uh, dat dacht ik in aanvankelijk ook. En, uh, maar ze, ze zijn eigenlijk eerst naar LA gegaan. Om daar... Met een producer te werken waarvan ik zijn naam. Ik ben heel slecht in namen kwijt ben. En uh, volgens mij hadden ze ook weer de luxe dat ze die apparatuur konden kopen waarmee ze die elektronische muziek konden maken. Dat waren, dat waren apparaten die waren zo duur als een, Volkswagen, een nieuwe Volkswagen. Ja. Ja. Dus je moest dat wel, het waren niet kleinigheden, geen gitaartje. Nee. En uh, al die gasten gebruikten dat natuurlijk. En zo kom ik hem hier vaak, denk ik. Maar hoe zij dat hebben ingevuld... ik denk niet dat ze zo naar Kravik hebben gekeken. Het waren wel broeders van hun natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat ze ook gezeten hebben... met een leeg blad voor ze. Oké, okay, wat voor nummer gaan we nog... En hij was wel klassiek geschoold, geschoten, Sakamoto. Ja. Dus die wist wel naar nou, een mineurtje... wat voor een ander dingetje je kon erop kon, uh, zetten. En, uh, maar ik vond het heel mooi ook dat... die drums live... de drums waren wel live. Ja. Dat vond ik al heel... En ik vond het toch iets heel speciaals. Oké, okay. ja. Ja. Hey Mick, uh, ja, mag ik jou ja. hartstikke bedanken voor dit geweldige leuke interview. En ja. alle uh, leuke informatie. Dus Dank hartstikke je wel. bedankt. Oké, okay, dankjewel. Ah.